Om dat samen te vieren. En toen zaten we in die hotelkamer. En dan, dan realiseer je van... We, jongens, we zijn hier samen. Wat, dit, we zitten in Australië in een sensation sensationfeest... wat 43.000 mensen. In Australië. Dat, dat kan toch bijna niet, jongens. Hoe blij we waren met elkaar. Hoe, hoe mooi dat gedaan was. En, en ik had zo'n toptijd gehad met acht maanden. En de kinderen zaten op de vrije school. en Australië, mooi. En, maar ja, dat komt er ook wel... Toen, nou, op een gegeven moment heb je ook wel een tijd... dat zie je de, de, de, kleine dingetjes begonnen te knagen. Ik was heel blij dat ik heel even Nederland was. Omdat ik, ja, Nederland is best wel een klein land. Maar ook wel die druk dan. Als je er even uit bent, voel je, je eindelijk even... Oef. Maar soms op een gegeven moment beginnen ook die kleine dingen dan te knagen. Nee, ja, een heel belangrijk moment van mij is dat ik ooit uh, op de bank zat. En toen, miste ik, toen realiseerde ik ook wel weer hoe fantastisch het hier is... En, hoe belangrijk sommige kleinste dingen zijn. En toen zat ik nou ja, naar voetbalwedstrijd te luisteren. Dat was de ontknoping van de competitie. Ja, en radio is dan een fantastisch medium. In Australië zit je gewoon Radio 1 langs de lijn. Ja, dit is een van mijn hoogtepunten wel. Ondanks dat het geen goed afloop had. Het is een, me een memorabel moment uh, waar ik met jullie wil delen. Waarom ik toch uiteindelijk weer besloot... Uh, ja ik moet ook, ook weer even terug naar Amsterdam... We krijgen een vrije trap op 10 meter van het doel van Willem II. Met natuurlijk een enorme muur van man. Huntelaar. Als een, en er komt een schot en in de muur. En dan gaat de bal over de achterlijn en levert het Ajax alleen nog maar een hoekschop op. En nog altijd die 2-0 voorsprong. Vier minuten nog in eindhoven. En wie, wie, wie wordt de kampioen? 2-2 op Woudenstein. In 4 minuten extra tijd. Waar een minuut van weg is. Een vrije trap voor AZ. 18 meter van de goal. Sommer deed het eerder. Na 24 minuten Toen ging hij er fantastisch in. Hij ligt wat aan de rechterkant. De viermansmuur van Excelsior. De keeper op de lijn. Sommer in de aanloop. En over de muur. En in redding van de keeper.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 Ja, dan zit je dan uh, op je bank in Australië... met toch al natuurlijk links succes, maar rechts. Dit was in 2007 en dan... ja, dan voel je je wel even ver weg. Uh, ver, heel ver weg. Toen ook al ben je met je vrouw en je kinderen... maar dan het leven is ook een stad. Het leven is ook je vrienden. Het leven is dan ook voor mij dan Ajax. En voor de een kan dat wat anders, maar voor mij Ajax is... Mijn vader nam me mee als jochie van zes. Eerst een sjaal om je nek. Ga je naar het stadion, dat vergeet je gewoon. Dat weet ik nu nog. Ik, zie nu nog waar we, ik weet waar, precies waar we zaten zelfs. Aan de rechterkant, tweede ring, boven. Zaten we in, in, in, met mijn vader nam Jan mee In het Olympisch Stadion. En hij heeft zo'n rode draad in mijn leven gespeeld. Uh, ik ben nu 39 en dat was toen zes. Dus dat is nu 33 jaar lange liefde. En eigenlijk natuurlijk is het niet alleen het spelletje. Het is gewoon de, het moment van samen zijn met vrienden. Met mannenmanier met elkaar omgaan. Dat is toch anders dan vrouwen. Vrouwen kunnen uren met elkaar lullen soms. Maar mannen, ja, die, die, soms die zijn wat slecht in de kletsen. Ik ben ook niet de beste prater. Maar dan met voetbal, dan, heb je, ja, dan kijk je elkaar aan. En dan ben je met elkaar En dat is toch een soort broederliefde. Ja, en ik had natuurlijk als ze niet meer... Dan, dan, voel, dan zoek je ook wel iets andere liefde in je vrienden. En dan is, dan is Ajax inderdaad dan een fantastisch iets... een zo'n dag, zo'n middag. Zo ja, afgelopen keer natuurlijk met Twente was het ook zo mooi, Maar dit moment was voor mij het realisatiemoment ook van... de gekke tijd gehad in Australië. Te gek, mooi mooie periode. Alles en ook een mooi feest afgesloten, maar ook... Ik moest, even, ik moest terug. Ik moest Amsterdam voelen. Ik moest, ik moest naar de stad. Ik moest, naar, ik moest terug. En dan, dan weer die stad terug. Dus ik snap heel goed ook nu uh, ja, de angst. Dat, we gaan binnenkort weer naar New York. Dat, uh, de, vooral, ja, vooral jij, June, vindt dat eng. En dat snap ik heel goed. Want June is echt Amsterdam gek. Ik ook. Maar Amsterdam is een fantastische stad... Maar heel Nederland is daar fantastisch in. Dat is, dat, is, dat is soms moeilijk uit te leggen aan mensen. En ik vind het soms um, jammer dat mensen dat niet voelen in Nederland hier. Waarom klagen we dan zoveel? Waarom, waarom de voorpagina's van veel kranten die zo negatief beginnen? We, we hebben het echt goed. We hebben het echt goed. We leven bij de topprocenten van de wereld. We hebben alles wat we willen. Eten, onderwijs, liefde, mensen. En daar kom je ook achter als je daar bent en dan weer terugkomt in Amsterdam... en dan s'nachts van vijf uur s'nachts over die gracht loopt tot zes uur. Dan voel je die Amsterdam? hoe, dat, hoe mooi dat is. Ik kan me er ook echt aan storen, gewoon aan, aan de negativiteit soms. En het polariseren en het links-rechts. Het... Ik weet nog heel goed, jongen, dat jij een verhaal had... dat je met een vriendinnetje aan het fietsen was op de Albert Kuip. En dat een langs kwam en de opa mee... Hij was, die sloeg die jongens op die helm en die jongens kwamen terug. en waren twee Marokkaanse jongens die zeiden... Hey. en die zochten ruzie even. Het eerste wat ze zeiden was van: "Hey, ik ben ook Nederlander." En toen voelde ik echt van waar wat die jongens bedoelden. Als je zo'n grote krantenkoppen hebt en kop voor de tax, hoe je weggezet wordt. Ik ben half iers. Is dat een... om ik geen kleurtje heb of geen Islam of... Maar ik begreep de jongens echt voor het eerst goed hoe zij dus weggezet zijn als een grote groep vervelende jongens of zo. Natuurlijk zijn we Nederlanders. We zijn allemaal Nederlanders. Als we hier wonen en leven en doen. Het is toch onbegrijpelijk dat we soms zo... Het allemaal zo links rechts tegenstellingen. En hoe nu... Hoe Wilders zo dat sfeer heeft gezet. Maar we moeten Wilders niet kwalijk nemen. We moeten het, ons, we moeten het onszelf kwalijk nemen. Hoe gaan wij die mensen meenemen... Die angst hebben voor... Voor dat Wilders-verhaal. We moeten gewoon wilden, dat is niet belangrijk. Hoe kunnen we die mensen in Volendam, die allemaal op hem gestemd hebben... gewoon met ze praten? Dat, wij, dat moeten wij doen. Dat wij met ze praten van, wees niet bang. We leven in een land waar we samen dit allemaal gaan fixen. Waar we samen mooie dingen gaan maken. We zijn intelligent, we horen bij de intelligentste mensen van de wereld. We gaan al honderden jaren mee. We snappen het echt. We hebben de rijkdom echt. We hebben geen corruptie, we hebben geen, het is geen Italië, het is geen Spanje... Het is een fantastisch land. Denk daar elke dag over na. En neem dat positieve mee. En neem dat. Neem dat... En probeer dat uit te leggen aan iemand. Als je... En ga niet iemand die wilde stem afzetten als een loser. Het is een angst die hij heeft. En angst wordt gevoed. En sommige kranten in Nederland voeden dat. Maar wij weten beter daarin. En we moeten niet dat links, rechts... rechts. En ik, ben, ik ben lid geworden van de D66, omdat ik geloof wel in dat midden. Ik geloof vanuit dat midden dat we samen dingen kunnen oplossen. Ik vind, ik vind PvdA heeft goede ideeën, D66 heeft goede ideeën. We hebben allemaal goede ideeën. Zelfs Allemaal. Zelfs wilde ideeën natuurlijk. Sommige ideeën zijn verwerpelijk, maar, maar... laten we het samen oplossen, man. Doe even normaal. We willen allemaal onderwijs voor onze kinderen. En we willen allemaal dat onze ouders in verzorgd worden. We willen allemaal gezondheid... Belastingbetalen moeten we gewoon allemaal doen. Dus alle mensen die in het buitenland zitten en met je brasse gaten... Met je... ga lekker daar wonen en hou op dan met je Nederland te voelen. Draag bij. Draag bij aan dat land en laat we samen bouwen aan dat land. We staan al honderden jaren en in de wereld worden we aangezien voor een... We snappen het. Tavondjoon heb ik jou nou ook naar de, naar de vrije school gestuurd. He, nu in Amerika ook, heb heb het boekje bij me... Education, the whole person. Mind, body and heart. Ik vind dat zo'n mooie tekst. Dat we niet alleen maar kennis, kennis, kennis. Nee, de mens, de ziel, de hart, het gevoel. Daarin zijn wij als Nederlanders rond Daar lopen we echt lang in vooruit. Het Spinoza denken, het anders denken. Omdat we op ons gevoel kunnen vertrouwen. Omdat we anders zijn. Wij weten dat we daar iets, iets, iets, iets heel moois hebben dat moeten we toch koesteren met z'n allen. Dat is, dat, dat is waarom ik terug wilde. Dat is dat gevoel wat ik hier... Ja, dat, dat is geen land ter wereld. En we zitten nu echt in twintig landen en met al die feesten. En, en ik heb succes in Brazilië, hebben we. En, maar die mensen beginnen net. Die mensen willen nog een nieuwe telefoon en die willen nog een nieuwe auto. En wij ook, heb ik ook al meegedaan. Maar ik wil ik hopelijk meegeven dat... dat we eigenlijk weten we allemaal hier waar, dat, dat, dat dat niet belangrijk is. Een land samen zijn waar we op straat leven. Amsterdam, de meest multiculturele stad van, Am van Nederland en de wereld. Geen arm, geen rijk. Delen. Er zijn niet zoveel landen, echt niet. Dat we daar maar werken worden elke dag. en Dat we denken, ja... Daar gaan we. En dit is natuurlijk dit is mijn stilde gevoel van Amsterdam. Maar dit, dit heeft natuurlijk elk dorp in Nederland, elke stad, elke. Maar er zijn ook van die momenten waar je echt even Amsterdam bent. En dan afgelopen keer, uh, ik was zo weer blij dat ik hier was in Amsterdam. En dan het stadion. Dan kom ik weer even terug op mijn Ajax. Maar ik moet het na tien jaar frustratie niet winnen. Al heel lang. En dan met z'n allen, met, met allen het volle borst. Dan gaan we even vanuit de stilte gaan we echt even naar Bloed, zweet en tranen. Ik heb het goed gedaan. Maar ook zo fout gedaan. Als ik terugkijk...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 and call Ja, de plaat die je daarvoor hoorde, was eigenlijk een van mijn lievelingsplaten van het moment. Minimale muziek, piano, Philip Glass, metamorfoses. Zelfs dat kan ik zelf spelen, dat is ook wel leuk. En dan ja ze natuurlijk het voetbal en bij elkaar brengen. En, dus ja, we zijn weer geland in Amsterdam. En uh, ja, wat ben ik nu allemaal aan het doen? Uh, jeetje, ik, ik dacht eerst in het begin, wat is het lang? En nu ben ik nog maar tien minuutjes en is het alweer klaar. En nu ik wil niet eerst vertellen wat ik nu allemaal aan het doen ben. Ik vind het eigenlijk wel heel leuk, wat ik nu aan het doen ben. Het is alleen maar goede dingen. We zijn met Sensation echt, echt goede wereldsteden. We zijn samen met Dance for Life bezig om ook ja, hun project groter te maken. We zijn bezig met een feest in Kenia. We zijn bezig met feesten in ja, alle werelddelen. We zijn bezig met jong talent stimuleren in Amsterdam. Dat doen we met onze club en onze ja, en stichtingen. zijn we mee bezig daarom, om jong talent te steunen. Zo, Nederland heeft zoveel mooi talent. Nederland heeft zoveel... Ja, creatieve, nieuwe mensen die allemaal leuke dingen maken. Nou, dan kunnen wij, en wij brengen dan wel de wereld in. En het is zo gaaf om met jonge, nieuwe, nieuwe mensen te werken die, die nieuwe dingen bedenken. En dan kunnen, ja, Dat is zo leuk, zo goed. Ik denk dat Nederland ook die rol moet houden. En dat we vooral op dat, dat creatief moeten blijven en dat gevoel. Dus dicht bij ons gevoel en dicht bij ons creativiteit daarin. Dus vanuit gevoel dingen creëren. Niet vanuit boeken. Dat bedoel, de Chinezen leren zich te pletteren. Dus daar kunnen we toch niet tegenop. dat hoeft helemaal niet. Wij, wij, wij voelen de dingen. Wij, dat gevoel, dat kun je niet even in twintig jaar... Dat, dat hebben wij honderden jaren over gedaan. En dat gaan we ook vasthouden. Dat gaan we doorzetten. Op gevoel, vertrouwen van creatie, van spullen Mooie dingen doen. Of het nou een stoel is, of een pand maken. Of een architect, of kleding. Of... Dat is zo... We leven in zo'n leuk land daarin. En ik ben zo blij dat ik nu samen weer... Dat, ja, dat ik daar nu part deel van maak en dat ik, dat ik daar middenin sta. Ik wil veertig, ik wil dat klinkt oud, maar aan de andere kant is het natuurlijk heel jong. En ja, June is negen, Phoenix is zeven. We gaan nu met het gezin naar Amerika toe. Weer een hele, ik snap de angst, hè, de, vooral June. Ja, je, ja, ik snap je angst. Amsterdam is ook zo'n leuke stad. Maar ook New York, het is, ik hoop dat we kunnen meegeven... Dat de wereld rond is en dat je daar leuke dingen gaat ontmoeten en dingen, eh, ja, het gevoel van dat we met meer samen zijn. En we gaan in New York gaan we samen als familie iets weer op opbouwen en we gaan proberen ook daar onze house en ons leuke mooie feesten neer te zetten. En we proberen Amerika in plaats van de hip hop gaan we mooie housefeesten geven. En je bent geweest natuurlijk zaterdag op sensation en dat vond je fantastisch. En het is zo leuk ook dat ik jou, ja, dat je dat je nu al mee kan geven. Dat je het ziet. Nou, Dat gaan we nu in Amerika proberen. En, ja, Het lijkt me zo leuk om... Ook in dat land wat nooit iemand voor mogelijk had gehouden. De, het rock- en popland. Dat de house daar nu ook zelfs gaat gebeuren. En dat we daar nu... Ja. Het is toch onbedenkelijk. Twintig jaar geleden van je kleine feestje. Of gabber. En dan gaan we nu naar Amerika. En nu zitten we te kletsen met, met, met de Grote der Aarde. En de Nederlandse houseboys zijn daar gewoon bezig. En alle Nederlandse DJ's zijn bezig. En... Maar het allerbelangrijkste is dat wij... wij daar samen met z'n vier echt een goede basis weer gaan vieren. Met de school als basis, onze vrienden als basis, het bedrijf als basis. En dat we daar... van daaruit gaan we weer bouwen. En daaruit gaan we weer iets moois doen. En uiteindelijk tot dat gevoel weer komt dat Amsterdam weer echt trekt. Want ik wil echt terug zijn dat... Ja, jij moet wel opgroeien in Amsterdam. Je moet wel een Amsterdamse coole chick worden. Niet dat je te New York wordt. En niet, uh, je moet wel Amsterdams op je fietsie zo heel relaxed blijven. Dat je altijd lekker met je fietsie door, door de stad kan fietsen. En, al, en, en ondertussen heb je veel meegemaakt en gezien in de wereld. Maar we vallen altijd terug op Amsterdam. Amsterdam is dan in Nederland... Ja, te gek. Wat een stilte. Ik ben er zelf stil ook van. Ik voel nu dat het zo ook afgerond is. En dat we... Ik zei ook, van, het is voor mijn hele periode nu. Ik heb twee weken echt lopen knallen. En we hebben een mooi feest gehad. En vorige week een season gehad. En nu, nu kunnen we echt rusten met elkaar. Gaan we voorbereiden. En dinsdag, gaan de, de, dinsdag gaat de container naar Amerika. En dan gaan we weer een nieuwe avontuur en nieuwe mooie verhalen. Dank jullie wel allemaal uh, voor het luisteren. En dank jullie wel. Uh, ik hoop dat je een beetje in... Ja, en June, ik hoop dat je een beetje inzicht hebt gekregen... en wat papa allemaal gedaan heeft. En uh, we gaan morgen een mooi feestje vieren met elkaar. En ik ga nog uh, een mooi plaatje voor je draaien. Anouk en uh, ja, jouw plaatje. Die we samen zijn op de piano en uh, jij, uh, jij zingt in het Vondelpark. Dat was echt kippenveld met moment voor mij. Ik hou van je, Joen Ik hou van iedereen. Liska, mijn vrienden. Dank jullie wel voor het steunen in mijn leven, mijn papa en mama. Voor het mij neerzetten en wie ik ben. Dank jullie wel.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 Maar dank jullie wel voor het luisteren. En uh, we gaan zo meteen luisteren naar het concert van Prins. Die momenteel nu live in uh, de Arroy staat. En we sluiten af met mijn knallen de platen van vorig jaar. wat voor mij het hele house gevoel weer doorging. Twintig jaar gedaan. En weet je wat, ik ga het nog twintig jaar doen ook. Dank jullie wel. Dank jullie wel bezoekers voor al het komen naar al die feesten. La Tromba van Chris Lake Dit is Mark Visser met het uitgestelde NOS-journaal. Syrië en de Verenigde Staten zijn in een diplomatieke rel verwikkeld. Afgelopen dag gingen in de stad Hama duizenden antiregeringsbetogers de straat op... en ook de Amerikaanse ambassadeur was van de partij. Het regime van president Assad noemt zijn aanwezigheid een provocatie... maar de Amerikanen zeggen dat het regime van tevoren was ingelicht. Volgens het Witte Huis kan de Syrische regering beter wat meer naar de eigen burgers luisteren... in plaats van kritiek te leveren op de Amerikaanse ambassadeur.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 Het weer, eerst aan zee en enkele bui, later ook landinwaarts. Overdag blijft het buiig. Vanuit het westen wordt het dan droog bij een graad of twintig. Dit was het NOS Journaal. Tot twee uur zomernachten. Dit laatste half uur het keuzeconcert van Duncan Stutterheim. Time. Time is a trick. How many birthdays did you have? One. You had one day of birth. You continue to count birthdays. Your mind gives up. And your body deteriorates. This is the trick of time. Man was never supposed to die. We were given everlasting life by the creator the father of jesus christ there is no other king there is no other king only jesus christ time is a trick 1999 huh i don't think so we could be in the third millennium perhaps It might be 1492 I don't wanna see you in the purple rain. You wanna sing with me? It's alright. Haul him in the cold, you no trouble. Ah, ah. I'll him in the cold, you no pain. wanna be you be killer now now now i only wanna be some kind of friend yeah, yeah. if you love if you love if you love it's not a now Something new and that means me and all the world too You say you wanna lead out But you cannot seem to make up your mind No no Maybe I'm gonna close it Maybe I'm gonna it. Let the fall Do you know about love? Say what? Do you know about love tonight? Do you love Larry Graham? You love Larry Graham like I love Larry Graham? How about Larry Kravitz? Say what, Larry Kravitz? Did you see the time? What about the time? Macy yo! Say Macyo! Say Macyo! Macy Yo! The new power generation! Rosie Gaines! Rosie Gaines, you love her? What about me? Je hebt net zitten luisteren naar Rave On to the Year 2000. Mijn hele bijzondere jaar van het concert van Prince. Dankjewel.